Ember brandt ze met het NOS-journaal.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 Schooldirecteuren willen dat op 12 september op alle basisscholen het brandalarm afgaat. Op die manier voeren ze actie voor meer salaris en minder werkdruk. Het steekt hen dat na de onderwijsstakingen leraren er gemiddeld 8,5% meer loon bij kregen en zij maar 2,5% terwijl ze meer verantwoordelijkheden hebben. De Verenigde Staten trekken hun steun aan de VN-organisatie voor Palestijnse Vluchtelingen in. Die organisatie is betrokken bij scholen, gezondheidscentra en noodhulpprogramma's. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken vindt dat het orgaan onherstelbaar verzwakt is. De VS leverde met 270 miljoen dollar jarenlang de grootste bijdrage aan het budget van de organisatie.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 Dan dacht ik steeds aan jou Je schreef zo vaak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 Een plastisch chirurg Weert had voor het eerst geopereerd. De patiënt had erna een vierkante neus. De dokter zijn nerveus. Laten we het nog een keertje het doen, want het was niet naar mijn zin. Laten we het nog een keertje overen doen. In het begin maar bij het begin.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 Het carnaval. Veel gezeg, veel gezang, veel gelauw. Halleluja, kameraden zong hij vorig jaar. Dit jaar zong hij alsmaar. Ja! Yeah! Zal hem aan het nog een keertje over het doen, wat het best niet na me zin. Hem al aan het, doen, het, begin, het nog een keertje over het doen, in begin maar bij het begin. Zal hem aan het nog een keertje over het doen, wat het best niet na Maar bijna geen. We met het nog een keertje overdoen. Want het was niet aan mijn zin. mijn stem kwijt van de manier. Zijn de, bana de bananen krom? Als je ze rechtop zet, dan vallen ze om. Waarom zijn de bananen krom? Waarom zijn de bananen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 Zijn de bananen zijn de kram. Da Daarom zijn de bananen.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 Als hij om een kus vraagt, zegt zij op dat moment, ik wil Dat was de Albiona Serandes met de klappertand met suiker. Nee, klappermelk met suiker. En daarvoor hoorde u André van daar. Met een in 1972 alweer. Het was het bananenlied. En de volgende formatie zijn de butterflies. Het was een Am Amersfoorts duo. Bestaande uit de broers Luc en Godert van Goyem. En het was vooral bekend van iets Dixieland en Willem wordt wakker. En hoe hoort ze nu, de Barre met Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, Bardot. Brigitte, mijn hart, wat zo. Je foto aan de muur maakt mij doorlopend overstuur. Brigitte Bardot, Bardot. Brigitte, mijn hart, wat zo. Hoe moet dat verder gaan? Je kijkt me zo aan dag en dag. Lig ik s'avonds in mijn bed, dan kijk ik steeds naar jouw portret. Je kan je zo lang? je benen zo slank, Bébé. je haren zo blond. De rest zo rond. Bébé. Ach, waarom heb ik jou niet hier, ik heb je alleen maar op papier. Brigitte Badu Badu, Brigitte, mijn hart komt zo. Je foto aan de muur waar mij doorlopend bestuur. Verder gaan, je kijken me zo aan dag en dan. Baby, baby, baby, baby. Ik Lik ik in mijn bed, dan kijk ik steeds naar jouw portretje Kan je zo rang, baby Je benen zo slank. baby Je haren zo blond, baby De rest zo rond, baby Ach waarom heb ik jou niet hier, ik heb je alleen maar op papier Verder gaan, je kijkt me zo uit dag en Bébé, bébé, bébé, bébé Leeg ik s'avonds in mijn bed, dan kijk ik steeds naar jouw portretje Toi je zo rang, bébé Je benen zo slang, bébé Je haren zo blond, bébé De rest zo rond, bébé Ach waarom heb ik jou niet hier, ik heb je alleen maar op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 We hadden reuzenol. We werden op en top verwend en kregen vruchtenbol. Maar na een uurtje skipvelen, zo'n hele dinsdag. Het volk was ons lijf niet mee en luister goed dat ja, gaat. De vrouw uit de hoogste klas die viel ons reuze mee. Zij vroeg ons later huist is waar, afwacht nog op de thee. Maar na een uurtje babbelen in haar stamme Zong Soms zijn zakjes voor zich. Heen, het lijf lief met ons mee. Hey, doe het maar in een lemmertje, maar. Do it my inn't bad.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 In je een In je een In een reet erg reeën naar fijn En geen auto om de weg. Want die had je toen nog kijken naar de kont van het paard In de reit In de reit In de reit de gie Helemaal een Wat een tijd, oh, wat een tijd Iedereen die was een heer yeah. Iedereen was heel beschaamd, ja, Want er was nog geen verkeer. En ik bang zijn voor ja. jagen.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 Actrice en zangeres die vooral bekend werd door haar rol als zuster Clivia in de serie Ja, zuster, nee, zuster van natuurlijk Annie M.G. Smit. En u hoort er nu het blok met En niemand die er luisteren wou. Dit was dan de fraude van roet Widereine. Die iedere dag op de harp zat te spelen. Ze speelde zo prachtig van ring, binnen, link.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 van mijn konstraat te vertellen en doodig ze uit je moest maar eens gaan naar de advocaat en de kapelaan. ga heen en vertel het ze allemaal de ingenieur en de admiraal marines ging heen om het mede te delen de vreunen van hoes wie de relen zal spelen maar de kapelaan.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 Op ze te spelen mm, mm. Och ga even kijken Mijn huisknacht Marinus Ga kijken of ergens Nog iemand te zien is Marinus zei Freule, hier te hun huizen Zijn enkel de muizen Alleen maar de muizen Wel hey, zei toen de freule: Laat binnen, laat binnen Dan ga ik meteen mijn concert maar beginnen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 En riep, zo mooi hebben we nooit horen spullen. Lang leven de vrouwen, lang leven de vrouwen. Oh. Weet u de oude wijvenmolen in het spanderswoud? Die staat daar wat onwezenlijk te staan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 een hartje grijzer, een beetje wijzer.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 Sterieus en zacht, lang door de zomernaag, een heerlijk angolie. Bolero, wij waren heel alleen, met niemand om ons heen, en hoorden samen ons Zal zo voorbij jou zal je al op voor een Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, soch dir kleurvoer, your lippen zacht en tu bij von uns liegt ay jij, ay jij jij, ay jij jij, ay jij jij, ay jij jij, jij, ay jij, ay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 Ik mij als een luchtballon bij jou, bij jou is het net als of ik zweef.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 De edelwijs naar zien bloeien, ik heb de geitjes gezien met hun belletjes om, ik heb de koetjes Ik heb toen mijn schatje naar huis toe gebracht, dat zal me geen tweemaal gebeuren. Ik heb drie uur geklom, het ging boven mijn kracht, ze moest me de Alpen op sleuren. Toen ik eindelijk boven was sprak ze, o oh jee, verontschuldig me duizenden malen. Mijn huissleutel ligt nog beneden in het café, ga jij die eens eventjes halen. Ja